Bij het ongeluk raakten acht mensen gewond... van wie er zes naar ziekenhuizen zijn gebracht... en er twee ernstig gewond zijn. De man zou met hoge snelheid op twee auto's zijn ingereden... die stilstonden bij een stoplicht. Hij raakte daarna ook nog een auto die ernaast stond. Zelf raakte hij niet gewond. Hij wordt verdacht van gevaarlijk rijgedrag... waardoor ernstig letsel is veroorzaakt. In Amsterdam is de jaarlijkse Canal Parade van start gegaan. In de grachtenparade voor homoseksuelen... vaart voor het eerst ook een Hindoestaanse boot mee... De opvarenden willen een taboe op homoseksualiteit binnen de Hindoestaanse gemeenschap doorbreken. Ook Defensie heeft voor het eerst een eigen boot. De militairen varen in uniform mee in de knelparade. In totaal zijn er 80 boten. De knelparade is een onderdeel van het Gay Pride Festival dat nog tot en met morgen duurt. Het weer, vanmiddag vooral in het oosten, buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droger, maar ook frisser. Dit was het NOS-journaal. AWB verkeersinformatie: er staan files op de A2 bij Utrecht richting Den Bos. Voor Nieuwegein, 2 kilometer de wegwerkzaamheden. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat voor Velsen 3 kilometer. Dat heeft ook te maken met de bezoekers aan Dens Valley. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat voor Duiven een file van 3 kilometer. En op de A27 gehoor hem richting Breda tussen Nieuwe Dijk en Geertruidenberg 7 kilometer file. Daar stond een auto in brand, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter de Bie. 2,5 minuut over twee. Welkom terug bij Tros in bedrijven. Het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. En tot half drie hebben we nog twee onderwerpen. Over een klein kwartiertje het succesverhaal van een Doetinchemse toe. Maar beginnen met de dierenwinkel. Ja, want deze week werd bekend dat de dieren speciaalketens Dobie en Faunaland gaan fuseren. En weliswaar met, eigen behoud van eigen in, of met behoud van eigen identiteit. Verder gaan onder de vlag van Target Pet Holding. Nou ja, als u geen huisdier heeft, dan zal het u misschien weinig zeggen. Maar in de wereld van de dierenwinkels is meer gaande dan u op het eerste oog zou verwachten. Ik heb zelf geen huisdieren. Peter de Bie, wel, daar weet u misschien wat meer van. geval Een kat heb jij? Ja, rode kat. Kmerretje heet. Kmer, je. de rode kmer. Ja. Ach, god, de volgende heet Paul Pot waarschijnlijk. Ja, yeah, nou. precies. Bij ons de gast is Marie Peters, algemeen directeur van Target Pet Holding. Uh, leuk dat u er bent. Ik ben dus een leek. Uh, kunt u nou voor mij die markt eens schetsen? Hoeveel dierenwinkels zijn er in Nederland? Uh, wat zijn de grote spelers, de groothandels? Even kort. Uh, de totale markt uh, in Nederland van huisdieren, huisdierenvoeding en producten... Uh, omvat een omzet van uh, 1,8 miljard euro. Uh, er zijn in uh, Nederland uh, ruim 1500 speciaalzaken. Dat is het merendeel van de omzet gaat via dat kanaal. Uh, en binnen het dieren Speciaalzakenkanaal uh, zijn de bekendste spelers uh, Fauneland, Dobie, uh, Petsplace, een Jumper uh, en een Discus. En wie zijn de, de, de toeleveranciers van de product? Uh, de toeleveranciers, uh, ongeveer 60% is voeding. Uh, en de toeleveranciers in voeding zijn eigenlijk de grote wereldspelers. Masterfoods, Nestlé, Procter Gamble ja. uh, is er uh, in actief, Colgate. Uh, dat zijn echt gewoon de grote voedingwereldspelers. En u zei, het is een uh, markt van 1,8 miljard? 1,8 miljard ik? in Nederland. Ja. Ja. En hoeveel daarvan gaat nou via de supermarkten aan dierenvoeding? Want die doen dat toch ook aardig ja. mee, dacht ik. Ongeveer uh, een kwart van de omzet gaat via uh, de supermarkten. En dan gaat het met name om uh, de bekende aanmerken uh, die in de supermarkt uh, aanwezig is. Dus relatief gaat er eigenlijk uh, in vergelijking met andere branches eigenlijk weinig via de supermarkt. En waarom komen ze bij u terecht in de dierenwinkel voor banden, uh, belletjes, uh, kattenkrabbers? Uh, nou je verzin het maar. Is ja, dat het? Uh, ze komen met name in de dierenspeciaalzaak uh, voor advies. Hmm. Uh, als we kijken naar Dobie, dol op dieren... Uh, dan zijn daar de kernwaardes waarom een consument daar naartoe gaat. Uh, onze kennis van huisdieren en alles wat ermee te maken heeft. De betrokkenheid uh, met uh, het huisdier en de consument. Uh, en vooral de passie voor dieren. U, Dobby, Dobby. U zorgt echt voor personeel die weet waar ze het over hebben? Ja. Personeel uh, en ondernemers ook uh, zijn uh, verplicht uh, gewoon, uh, om hun opleiding te hebben. En ook uh, personeel uh, ja, dat, dat wordt opgeleid. En wat is er dan in die opleiding? Uh, in eerste instantie uh, deskundigheid, dus kennis over honden, katten, uh, knaagdieren, vogels, uh, de beesten zelf, uh, wat goede voeding is en wat eventueel. Uh, uh, als er problemen zijn uh, wat in eerste instantie goed voor het uh, dier is. En wanneer ze hem uiteraard ook meteen moeten doorverwijzen naar de dierarts. Mensen uh, die in zo'n keten werkzaam zijn, hè, zoals bij de Dobie of de Faunaland. Die... Zijn er nog veel papa-mama-zaken trouwens? Er zijn uh, nog behoorlijk wat papa-mama-zaken. Uh, zowel Dobi als, Frenza, uh, als uh, Faunaland. En eigenlijk ook uh, alle ketens uh, die verder actief zijn in uh, die dier- en uh, Het is franchise, ja, of zijn... het is uh, zelfstandig. Ja. Maar bij beide, uh, zowel franchise als zelfstandige, uh, zijn nog veel papa-mamazaken. Maar dat betekent dus dat als het franchise-nemers zijn of ze zijn zelfstandig binnen die keten... dat u ze niet kunt dwingen om al hun personeel op opleiding te sturen, of ja. wel? Nee, maar dat zijn afspraken uh, die je gezamenlijk uh, met je ondernemers uh, maakt... Uh, als het gaat over hoe uh, willen wij dat onze formule eruit ziet. Dolby dol op dieren. Uh, ja, dan moet je wel iets hebben met dieren. Uh, een, een passie met dieren. Dat geldt voor je personeel. Maar ze moeten ook deskundig zijn. Dus uiteindelijk spreek je met elkaar af in uh, je samenwerkingsovereenkomst. Uh, dat die kennis er gewoon moet zijn. En nu bent u in alle wijsheid bij een fusie terechtgekomen op de naam Target Pet Holding. Dat zal een lollige middag geweest zijn dat u uh, over die naam begon. Ja, maar die naam is al in 1995 ooit bedacht. Oh. Uh, Target Pit Holding is eigenlijk gewoon de holding... Uh, uh, die uh, eigenlijk de onder, onderliggende maatschappij aanstuurt... Uh, en in 1995 hebben we al een businessplan gemaakt uh, uh, wat onze toekomst betreft, hoe wij de ontwikkeling zagen. Maar in die holding zat al een groothandel en een aantal dierenwinkels. We zijn begonnen met uh, een keten van dierenwinkels, ja. dat wat nu nog eigenlijk uh, Dobie Retail ja. is. In 1995 hebben we een businessplan geschreven over hoe wij de toekomst zagen. Uh, daar hadden we uh, ook uh, geld van nodig. We zijn toen rond gaan kijken met diverse partijen gesproken. En uiteindelijk is in 1995 de investeringsmaatschappij... Igar Invest uit Den Haag toegetreden als participant. Oké, okay, dus, dus daar krijgt u de, de financiering vandaan? Ja, ja, Nou, Deze overname is geheel bankair gefinancierd... Uh, maar bijvoorbeeld in 1996 hebben we een groothandel overgenomen. Dan heb je retail-groothandel. Precies. En dan ga je gewoon de bedrijfstak uh, verbreden. Uh, die is gedeeltelijk met uh, geld van de participant gefinancierd, gedeeltelijk uh, inleg van het management en gedeeltelijk bankair. En, en wat nu... kan je dan nu beter dan dat je daarvoor komt? Nou, jij, je gaat nu uh, je basis verbreden uh, in, in je retailhuis, uh, waar twee formules zijn. Heb je natuurlijk een aantal uh, ja, formules twee, specifieke. Twee, twee formules. Er is er gewoon. Eh, je verkoopt een hamster en je verkoopt dierenvoeding. Wat is daar anders aan bij de andere keten? Um, nou. Je krijgt natuurlijk een, een ontwikkeling in, in retail en die is ook gaande in, in ons kanaal. Ja, maar... uh, we zijn altijd heel erg productgeoriënteerd geweest. Ja, maar beschrijft uh, geweest. u dat dan niet? Wat is het verschil? Nou, Want wij, is gaan, wij gaan steeds meer uit van uh, naast het product is het de service die een klant wil. Uh, en die klant die wil deskundigheid. Als je vragen heeft wil ja. die uh, alles daarover kunnen weten ja. bij de speciaalzaak. Maar hij wil misschien ook weten van... Ja, maar wil... dat, dat wilden ze bij al die twee ketens. Wat is, nou, wat is nou de sfeer van de ene en de sfeer van de andere en wat krijg je dan? Nou, de, de twee ketens sluiten wat dat betreft uh, heel erg goed bij elkaar aan. Uh, en het is ook zeker niet zo dat er een heel uh, duidelijk verschil is. Maar waar moet uh, ze dan ieder hun eigen identiteit houden? Uh, dat heeft ook heel veel te maken met uh, de betrokkenheid van de bestaande ondernemers. Uh, een Dobie ondernemer is trots op Dobi, want dat is hij al jaren. Uh, de fauna en Faunaland is, is, is trots op uh, Faunaland. Uh, het unieke van deze fusie is ook dat uiteindelijk uh, van uh, de 80 winkels bij Dobi en de 94 bij Faunaland er slechts in drie plaatsen een uh, overlap is. Ja. Mag ik iets vragen, want er gaat dus een kwart via de supermarkt. Waarin verschilt uw voer nou bijvoorbeeld van dat van de supermarkten? Uh, over het algemeen. Het belangrijkste verschil is dat de kwaliteit uh, van de voeding uh, in de dieren speciaalzaak uh, is uh, van een hoger niveau dan uh, in de supermarkt. Ja. In de supermarkt ligt het toch. Prijs in ieder geval wel. Ook qua prijs. Maar als u daarmee gaat kijken. Uh, in die uh, betere kwaliteitsvoeding. En uh, wat uiteindelijk de, de, de kosten per uh, dag zijn uh, voor een hond of voor een kat, hm. uh, en uh, in dat verlengde. Uh, de betere huid of uh, een betere ontlasting uh, ja. van het dier... Ja, ja. Uh, dan maakt het uiteindelijk bottomline niet zoveel uit. Nee, nou, het, het zullen allemaal prima verkopen, uh, verhalen zijn. Ik hoe, hoe is het met allemaal... de vacht van de rode kmer? Nou ja, dat zal ik u precies uitleggen, want ik ben natuurlijk hartstikke dol op het beestje. En ik ga allemaal braaf naar de supermarkt en neem een pak van 3,95 mee mm -hmm. of zo. En toen kwam mijn vrouw toch laatst thuis zeggen... ja, en, en het gaat nergens om hoor, maar ik kijk op dat pak. Toen stond het toch echt voor hetzelfde grote 20,95 toen vroeg ik toch eigenlijk... Uh, nou, ik weet eigenlijk niet meer wat ik vroeg, maar ik, volgens mij had ik zo... kek, geworden was. En, en nu, nu komt u met uw verhaal over betere ontlasting en betere vacht, zeker? Nou, daar geloof in, ik dus en niks en, van. Dat is echt waar. En, en dat verlengde ook. Wat er op dit moment natuurlijk al jaren bezig is, is uh, ja, de humanisering van het huisdier. Uh, de humanisering. Ja, nou, daar <laughs> uw hond en uw kat, het zijn oh, kinderen. Ja, ja. Hij, hij begint nu ja. eenmaal jaap te lijden. Als Rode Kner morgen ziek is, <laughs> ja. en dan is het paniek. Bij ja. u in huis. Ja. En dan zegt uw vrouw, hij moet naar de dieraarts. Zo is het. En dan zegt vervolgens de dieraarts, hij moet geopereerd worden. Dan gaat hij naar Utrecht. Natuurlijk. Maakt niet uit wat het kost. Nee. Het gaat gebeuren. Nee. Het zijn kinderen geworden. Ja. Dus u mag voor hetzelfde meer vragen, omdat mensen er een emotionele binding mee hebben. Ja, maar daar prikt de consument tegenwoordig wel doorheen. Het moet de nou, kwaliteit... Nou, niet genoeg. Ah. Jawel. De kwaliteit moet zich gewoon uiteindelijk gewoon ook uh, uitbetalen en uh, waarborgen uiteraard. Hoe is deze branche nou eigenlijk door de crisis heen gekomen? Want uh, uh, u zegt, ze prikken daar wel doorheen. Maar die consument wordt natuurlijk ook steeds kritischer waar hij zijn euro aan uitgeeft. Ja. En ik weet wel, het is emotie met je, met je huisdieren. Maar toch kan ik me voorstellen dat ze zeggen, dan maar in die goedkopere supermarkt. Uh, het is gewoon een feit dat in, ja, we noemen het nog steeds crisis, ik denk dat we gewoon heel reëel moeten zijn. Het is gewoon uh, uh, de nieuwe economie waar we in uh, zitten. En uh, die is zoals die nu is en die zal echt niet uh, snel beter gaan worden. En de consument is gewoon prijsbewuster en die gaat kijken, uh, is de euro die ik nu uitgeef, is die het nog wel waard? En dus zullen die relatief uh, dure aankopen die hij in de dierenspeciaalzaak doet... Uh, die zal wel degelijk uiteindelijk uh, moeten bewijzen... dat zijn kosten per dag uh, uiteindelijk gelijk zijn... of in ieder geval beter zijn uh, dan als hij het uh, elders koopt. U bent nu directeur van die nieuwe holding. Um, hoe, hoe gaat het in de toekomst? Zullen er nog meer schaalvergrotingen gaan plaatsvinden? Nog meer concurrentie, fusies, uh, noem het maar op? Dat is uh, wel onze verwachting, ja. Gaat en... u nog meer... Nou, we hebben nu een, re een retailhuis, uh, daar vallen nu twee ketens onder. Uh, waarom kunnen er niet nog meer ketens onder vallen? Zeker als we richting de toekomst kijken. Uh, we hadden het net al een stukje over sociale media. Uh, dat wordt nou eenmaal een, uh, een activiteit die steeds belangrijker wordt. Uh, als u een, uh, een Twitter de deur uitstuurt... Uh, mijn uh, poes uh, is heel gelukkig met dit speeltje... Uh, je een hebben aantal we het net over gehad. Ja, ik hoor het, maar Coca-Cola steekt niet voor niks meer dan een helft van het marketingbudget. Mm. inmiddels in sociale media. Mm. Um, en maar u dat denkt zijn, dat is het wel een goede tijd om daar papegaaienvoer uh, ook eens te lanceren? Nou, papegaaienvoer hebben we, dat verkopen we. Ja, natuurlijk, dus, uh, nee, maar daar zou je ook dus, uh, dit soort communities of zo voor moeten bedenken? Daar gaat heel de retail moet die kant op. Ja? Er is geen vraag meer, dat gaat gewoon gebeuren, absoluut. Dus... Um, en daarom is het ook gewoon belangrijk, dat soort activiteiten moet je gewoon centraal uh, regelen, organiseren. Daar heb je gewoon uh, ja, gespecialiseerde mensen voor nodig. Mm. Die kan een individuele ondernemer uh, niet uh, betalen, een klein clubje ook niet, nee. daarvoor heb je toch een bepaalde draagkracht nodig. Kijk, en dat product blijft dat product. Ik bedoel, ja. Dat kunnen de mensen wel kopen. Maar wie, wie zegt dat, dat, dat de mensen over vijf jaar nog... überhaupt naar een winkel gaan om spullen te kopen? Nou, dat neem ik aan van wel, toch? Uh, voor een groot gedeelte uh, zal dat uh, zeker blijven. Maar een gedeelte zal via andere kanalen... gewoon uh, hmm. naar de consument toegebracht worden. Maar ja, als je, je moet wel naar de winkel... als je een dode mamot of een dode babgeai terug wil brengen, toch? Ja, gelukkig wel. Ten, niet dat hij dood is, maar uh, het contact blijft er met uh, de retail. Uh, en dat contact uh, blijft het allerbelangrijkste wat er is. Uh, maar het zal een, een, een andere dimensie krijgen. Ja. Veel meer in de sfeer van uh, service richting de klant. Ja. En de klant komt of met een vraag of zijn beest. Uh, ja. Als het om product gaat. Maar het kan ook zijn, ik ga op vakantie. Waar kan ik het beste naartoe brengen? Ja. U, u heeft, heeft u zelf ook in een dierenwinkel gestaan trouwens? Jazeker. Hoe lang? Uh, in mijn jeugd. Mijn uh, vader en mijn moeder hebben begin jaren zijn ze begonnen met een dierenspeciaalzaak. Uh, mijn broer heeft die later overgenomen. Dus daar heb ik mijn uh, vakantiegeld altijd en mijn kroeggeld mee verdiend. Uh, en ik ben uh, later uh, econometrie gaan studeren. Uh, en met een hele omweg ben ik eigenlijk per toeval... Uh, door een uh, adviesklus weer in deze branche terechtgekomen. Ja. Als u nu een, een dierenspeciaalzaak zou hebben... hoe zou u het nu aanpakken dan om u voor de toekomst te waarborgen? Uh, ik zou me eerst heel goed oriënteren. Is dit wat ik echt wil? Uh, kan ik er geld mee verdienen? En hoe kan ik er geld mee verdienen? Oh, je moet ook dierenvriend zijn, toch? Absoluut, okay. ja. Dat, dat, dat is heel erg belangrijk. Uh, Dobie dol op dieren. Het is wel passie <lacht> voor die dieren. Ja, anders, maar als u het niet meer leuk vindt, stopt u er hopelijk ook mee. Ja. En uh, nou, in mijn filosofie uh, moet dat voor ieder mens gelden. Het is wellicht niet altijd mogelijk. Maar je gaat geen dierenwinkel beginnen als je niet van dieren houdt. En nee. uh, dan kom je ook eigenlijk, ook, ben ik van overtuigd, niet door de screening heen. Maar in de toekomst, je zult gewoon moeten samenwerken. Uh, je winkel moet uh, fris zijn, die moet helder zijn. Uh, de consument uh, orienteert zich thuis al op internet. Die komt in die winkel en er moet een verlengstuk zijn van hetgeen wat je als formule uitstraalt. Uh, en je moet dus eigenlijk alles bieden aan service... wat maar met zo'n huisdier te maken heeft. Ja. Als dus, je bijvoorbeeld in Engeland al kijkt... Uh, als je daar naar een dierenspeciaal gaat... en in Engeland is natuurlijk de schaalgrootte van een winkel is al veel groter... Mm. Um, dan kun je producten kopen. Maar je kunt uh, naar een dierenarts... maar je kunt ook naar een dierenfysiotherapeut... Oh. naar een hondenpsycholoog. Ah, uh, een dierenastroloog, is uh, dat ook wat? Oh, die, die is er ook al. Tuurlijk, ja. Ja. ja. Een dierenmedium. Uiteindelijk zijn we toch allemaal één, hè? Ja. Nou ja, precies. Daar kwam ik ook zo langs met uh, achter. <laughs> ja. Wij uh, spraken met Marie Peters. En het was leuk om iets te horen over dieren speciaal zaken in Nederland. Hij is algemeen directeur van Target Pet Holding. Dank u wel. Graag gedaan. De Achterhoekse ondernemer en raceliefhebber Fernando Smit... racete vroeger niet onverdienstelijk in echte karts... maar deed dat op een gegeven moment eigenlijk alleen nog maar... Van achter zijn spelcomputer... En om het echter te laten lijken ontwikkelde hij zelf ook nog een race toelader voor. En dat heet de zogenaamde Playseat. Waarmee hij op de markt opging. En die is inmiddels een begrip geworden in de wereld van de gamers. Nu maakt hij met zijn race tool de volgende stap. Want onlangs tekende hij namelijk een contract met Red Bull. De renstal van Formule 1 wereldkampioen Sebastian Vettel. Fernando Smit, goedemiddag. Uh, ooit nog in een gewone kart gezeten of niet? Nou, ik ben er weer mee begonnen. We ja? gaan wel eerst met mijn stelvrienden naar een katbaan. Ja. En dat is toch wel een hele leuke ontspanning. Ja, natuurlijk. Dus uh, het gevoel weer een beetje terug te krijgen. Leg het ons eens even uit. Uh, je zat te gamen en dan... Ik neem aan, in die tijd zit je met zo'n lullig stuurtje in je hand... en met een paar knoppies enzovoort. Ja, en toen dacht je, dat is niks. Nee, ik denk dat het echt het allereerste stuurtje was wat op de markt kwam. Uh -huh. uh, ik kreeg steeds minder tijd voor het echte katten. En ik liep een videotheek binnen en zag daar... Een racespel met een stuurtje en pedalen. En dat leek relatief echt. Dus ik denk, nou dat neem ik mee, ga ik proberen. Kijk of ik dat gevoel kan krijgen. En het eerste waar ik tegenaan was, was, ik kreeg de stuur en die pedalen niet op de juiste plek. Als je maar aan tafel klemt, ja, dan zit je te hoog. Het, het meest belangrijke in racen is dat je zitpositie goed is. Ja, yeah. Ik, ik zie jou zitten op zijn keukenstoel voor de keukentafel. En die keukentafel Precies. is te hoog of te laag. je ja. er, er nog foto's van? Want het moet er erg lullig uit gezien hebben. Ja, dat ziet er lullig uit, ja, ja. inderdaad. Het wordt nog steeds zo gespeeld. want Wij moeten onze marketing goed doen om iedereen bekend te maken... dat je dus nu ook daar ja. een stoel bij kunt kopen... en ja. daar een race simulator van kunt maken. Maar uh, ja, dat is inderdaad niet optimaal. En het is uh, door de jaren heen zo dat de spellen zijn steeds beter geworden. Het is echt simulatie geworden coureurs gebruiken natuurlijk ook om te trainen. Maar ja, het is maar ook vooral leuk. Even terug naar dat eerste moment. Hè, dat je inderdaad denkt, dat is een lullige stoel om op te zitten. Want racen moet kennelijk in een juiste houding gebeuren. Ja. Hoe heb je die eerste stoel ontwikkeld? Nou, ik had dus... Eh, als ik van mijn ene kaart naar de andere ging... Ik had een eigen stoel die op het lichaam pas was gemaakt. En dan namen in we je stoel mee In mijn kaart. Ja. ja. En die stoel die nam je mee van de ene naar de andere. Dus dan hadden we altijd vaste maten van je pedalen naar je rug... En van je stuur naar je rug. Dat was altijd de standaard mate. Als je hem zo monteerde, dan zat je direct goed. En kon je ook snel wisselen. Nou, dat was mijn eerste ingeving. Ik had die maten dus altijd bij me. Die had ik ook in mijn hoofd. En toen ik het stuurtje aan de tafel klemde, heb ik geprobeerd daar een stoel onder te schuiven. En een beetje onderuit gezakt. Maar ik kreeg die positie niet. Dus toen dacht ik, nou, dit wordt hem niet. Dus daar ga ik morgen iets anders voor maken. Toen heb ik een racestoel gepakt. En uh, een paar stukjes metalen erbij bijgezocht. En het leuke was, ik had ja, een, een racestoel gepakt. Dat was een racestoel uit zo'n kart, of uh, Een autostoel. En zeg maar een kuipstoel uit, uit een racewagen. Uit, uit een racewagen. Okay. En uh, daar heb ik een paar stukken buis bijgenomen en ben ik aan het lassen gegaan. En ik had een jongen, die was altijd bij ons om te klussen. Die was veel langer dan ik. Dus ja, ik wilde er eigenlijk ook in. Dus dat was ook al... Maar wat ging je doen met die buis en dit lassen? Wat, wat ging je dan doen met uh, dat stoeltje? Een frame lassen om het stuur en die pedalen op de juiste plek te krijgen. Oké, okay, zodat dus het één geheel werd. Ja, de stuur zit dus vast aan, aan die stoel? Of, hoe zit het? Ja, het, is, het product wat wij verkopen is een stoel met een frame. Dat je monteert. Hè, je krijgt het in een retailverpakking. En dan ga je het vervolgens monteren. En dat is dan verstelbaar. Hè, want je, je hebt kinderen, je, je hebt ouders en iedereen wil daarin ja. spelen. Dus het moet verstelbaar zijn. Je moet dus je pedalen langer en kort kunnen maken en je stuur ook. Dus ik had een metaalframe gemaakt waar het stuur en de pedalen opgemonteerd zitten. En op die manier kon je hem dus... Verstellen en instellen op je eigen lichaamsmaat. Want hoe gaat dat als je zo'n game koopt... Hè, waarin je dus kunt racen, ja. ik maar zeggen? dan krijg je die stoel. Niet, die kun je er nog niet bij kopen. Dan heb je wel een besturingsmechanisme. Ja. Dus hoe werkt dat dan dat je dat tegelijkertijd kunt vermarkten? Nou, dat is, dat is eigenlijk ook onderdeel van het succes geworden. Um, Playstation die had, die bracht de racepellen uit. Maar ze proberen het dus zo realistisch mogelijk te maken. Want de ja. doelgroep is degene die racefan is. Het zijn... Niet zozeer de gamers, dat is ook wel een doelgroep. Maar het is altijd zoeken van zijn het nou de gamers of zijn het nou de racefans. Iemand die racepellen speelt is ook gek van racen. Die wil dus niet in een lullige bureaustoel zitten nee. of een keukentafelstoel. Nee, precies. En daarvoor is uh, op een gegeven moment zo'n stuur en pedalen in de markt gekomen. Om, hey, om het dichterbij te laten komen, het herkenbaarder te maken. En daar zijn wij weer bij aangesloten. Dus we waren eigenlijk nog een missende factor om dat af te maken. Uh, we kennen het allemaal wel, vroeger had je die uh, speelhallen. Zijn er nog steeds wel, maar wel minder geworden. En daar had je zo'n race simulator staan. Ja, die zijn er nog steeds. Die zijn er nog steeds. Ja. Wat op een gegeven moment gebeurd is, is dat door een PlayStation en door alle games is dat naar de huiskamer verplaatst. En de software op die spelautomaat is verouderd. En, en, en dus... jullie hebben, of tenminste jou is het toen gelukt, om dus met een hele grote producent, volgens mij Sony hè? Ja. Toch? Ja. Uh, ja. Een deal te sluiten. Dat, dat, dat is geen slechte prestatie voor een stoelenbouwer met een paar framepjes uit Newtagent, nee, toch? Nee, is, uh... Hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe krijg je het voor elkaar? Ja, dit is wel. Um, ik heb op een gegeven moment. Ik heb die eerste stoel zo ooit gemaakt. En uh, ik had een. Uh... praat over een jaar of 13, 14 geleden nu, hè? Ja, ja. ongeveer wel. Ja. Heb je de ja. eerste stoelen echt in productie genomen? Ja, dat is minder lang geleden. Die allereerste stoel hebben we gemaakt. En die heeft een tijd gestaan. En ik, uit, uit interesse heb ik ook patenten aangevraagd. Maar dat was meer van. Hè, hoe zit zoiets in elkaar? En, uh, dus uh, dat heeft heel lang gestaan. En bij verjaardagen was het altijd. Was je stoel? Hè? We gaan racen. En dan kwam die stoel weer voor de dag. En dan waren kennis en vrienden om mij heen van: dan maak mij dan even zo'n stoel. Ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Maar dat begon natuurlijk wel te prikkel op een gegeven moment, omdat het steeds meer werd. Toen dacht ik: van, Nou, ik ga gewoon eens een serie laten maken. En uh, nou, dan kijken we wel wat er gebeurt. We doen geen marktonderzoek. Het is dus gewoon: uh, screw it, let's do it. En dat hebben we gedaan. We hebben een serie van 100 stoelen gemaakt. En nou, productie klaar. En hoe ga je het dan vermarkten? Ik had het nooit gedaan. Ik had daar ook geen connecties hmm. voor. Dus nou, laten we eerst maar eens foto's gaan maken, want we moeten het de product immers laten zien. En tijdens het foto's maken, dat deden we in een squashcentrum, met een kennis van mij. En uh, de eigenaar van het squashcentrum zegt van, ja, mijn zoon heeft een gameshop hier in de stad. Dus misschien is het product wat voor hem. Dus, ja, leuk idee hè, dan gaan we hem bellen. En zo gebeurde het ook. Een week later hebben we hem bij hem in de gameshop gezet. En zeiden, nou, gaan we kijken wat er gebeurt. Nou, bij toeval komt daar iemand van Playstation binnen. En die ziet het product staan. Hij zegt, nee, maar dit is geweldig hè, zo kunnen we onze games promoten. En dit product moeten wij gaan voeren die belt mij persoonlijk op. En ik zeg, Nou, neem die stoel maar mee en eh, laat het ook aan je baas zien. En eh, ik sta overal open voor. Nou, en zo ging het balletje rollen. Hij kwam twee weken later terug en moest een contract met mij tekenen. In de eerste instantie met PlayStation Nederland. En dat eh, werd dus eigenlijk onze klant. En dat is toen ook het nieuws geweest. En we zijn met PlayStation. En opeens mee heb je dan dus een stoelenbedrijf uit het niks. Ja. Ja. Hou je dan nog wel je eigen vrijheid om, om, om zeg maar eigenaar te zijn van je product? Dus met zo'n grote partij een contract te uh, Nou, dat is wel een zorg geweest toen. En uiteindelijk heb ik gedacht: van ja, juist omdat het zo'n grote partij is, denk ik dat ik die vrijheid hou. Want zo'n grote partij kan zich niet veroorloven om dat maar op een slinkse manier over te nemen. Dus ik had nou. juist. Niet... <lacht> Daar zijn er wat voorbeelden van hoor. <lacht> ja. Nou ja, goed, misschien is het ook wel mijn passie geweest. Uh, ook voor het doorontwikkelen. De allereerste keer dat ik uh, bij Playstation kwam, dat was hier om de hoek. Ze zaten vroeg hier uh, dicht bij het Mediapark. En uh, ik moest komen en de eerste vraag die ze stelde was van... breng wel even de verpakking mee, want het moet immers een retailverpakking zijn. En uh, ik had geen verpakking. Ik had het product wel, maar de verpakking was nog niet klaar. En ik dacht, nou, als ik dat nu al meteen ga noemen, dan, dan mag ik niet eens komen. Dus ik ben gegaan met het product. En uh, ik kwam binnen en er zaten acht mensen aan tafel... En uh, dan heb je inkoop en verkoop en, uh, en ook de dame van transport die dus over de verpakkingen ging. Ze zegt, nou laat me de verpakking eens zien. Dus, nou, dan moet ik heel eerlijk zijn, die heb ik niet. Ik zeg, want dat wou ik graag met jullie overleggen. Hoe wil je de verpakking hebben? Want dan maak ik hem gewoon zo. Ja, toen moesten ze allemaal lachen. Toen was het ijs ook meteen gebroken. Mm -hmm. En uh, toen zijn we eigenlijk samen die verpakking gaan ontwikkelen. En ook tot de conclusie gekomen dat het product kleiner moest. Dus we zijn de stoel gaan vouwen. Nee, want uiteindelijk moet het een echt product zijn. Een ketje moet het worden. Moet nee, klein Hoeveel werden er inmiddels per jaar verkocht van dat eerste modelletje? Dat uh, eerste modelletje... We zijn natuurlijk klein begonnen. Mijn wens was om toen in iedere gameshop in Nederland te liggen. Ja. Maar na een paar weken kwam Playstation Japan er al achter van... Hé, hey, dit is eigenlijk best wel succesvol. Dit moeten we oppakken. Toen ging het heel hard. Dus wereldwijd hoeveel per jaar? Uh, nu 50.000 per jaar. 50.000? En, en ja. dat dingetje, dat eerste modelletje, was iets van 350 euro of zo? Ja. ja. ja. Uh, en nu? Ja, hoe staat contact met de Red Bull? Want uh, Sebastian Vettel is geen kleine jongen. Een Red nee. Bull is al helemaal geen kleine jongen. Ze is een hele dus speler. In precies. De, uh, ja. hoe, hoe is dat dan gegaan? Nou, we zijn. Uh, Ma Puur voor marketing zijn we gaan zoeken van moeten wij nou naar een gamebeurs of moeten wij naar een autobus of een autosportbeurs waar dus de racerij is. Want daar lopen degenen die ons product gebruiken en dat zijn we gaan doen. Maar wat ook een goed onderdeel was, we nemen licenties. Dus we namen een licentie met een raceklasse, bijvoorbeeld Rally of Nesca in Amerika doen we. En uiteindelijk is Formule 1 een hele andere zitpositie. Dus wij zijn drie jaar geleden al begonnen van, nou, onze producten lopen goed... maar we willen toch die Formule 1 nemen, want dat is het hoogst haalbaar. Hè? Dat is toch wel een beetje de koningsklasse. En dan heb je het erover dat mensen het niet gebruiken om te gamen... maar dat mensen het gebruiken om te oefenen. Dus echte coureurs. Ook echte coureurs uh, Dus als een soort simulatietechniek Ja, absoluut, ja. En daar heb je een stoel voor ontwikkeld. Ja, het is nog steeds hetzelfde product, want ja. die coureurs oefenen daarop... maar hebben tegelijkertijd ook fun en racen tegen elkaar. Tegenwoordig race je online, dus kun je met iedereen over de hele wereld racen... <lacht> Dus, maar serieus, Vettel zit af en toe in die stoel en... Ja, het is niet eens af en toe, het is meerdere malen per week. Echt waar? Ja. En, en met het name... wordt als trainingsschema gebruikt? Ja. En met name nieuwe, nieuwe coureurs, die kunnen circuits verkennen op een simulator. Want de ja. circuits hebben ze immers nooit gereden. Precies, en die circuits liggen allemaal gewoon eh, als spel klaar. Ja. ja. ja. Stuk ja. voor stuk. Ja. Hij is wel wat ja. duurder, hè, dat nieuwe stoel zit. De nieuwe stoel is wat duurder. Zit ook hoogwaardige materialen aan. Zit veel ontwikkelingskosten in. Ja, wat kost hij? Die gaat 900, 8, eh, 998 euro kosten ja. voor de consument. M maar is ja. dat, denk je dat voor de consument? Je denkt dat de consument dat ook gaat, niet, niet alleen dus de professionele coureurs... Het is bedoeld toch voor de consument? Het is bedoeld voor de consument, vind ja, Het vindt wel een geld voor een stoeltje. Ja, spelletje. maar kijk, zo'n stoel slijt niet. Als je een auto koopt, daar kun je ook tien jaar mee rijden. Dat geldt voor ons product ook. Er komt wel een nieuw spel uit, maar ons product hoef je niet meer te vernieuwen. Dat is eenmalig, daar speel je dus heel lang mee. Ja, en ze hebben het er wel voor over. Dus, uh, je komt heel dicht bij het echte gevoel. En het echte race kan zich kan niemand zich bijna permitteren. Is hij al op de markt de nieuwe stoel? Hij komt volgende maand op de markt. En hoeveel denk je er te gaan wegzetten? Daar hebben we eigenlijk geen idee van. We hebben geen idee of het ook uh, een Die gedeelte. is. Je hebt een aantal voorgeproduceerd. Hoeveel zijn er al? Uh, ja, hoeveel staan er klaar? Wij denken dat we hetzelfde halen, met name omdat uh, de, de relatie met Red Bull is natuurlijk, Red Bull is een marketingkanon. Dus... Die gaat ons ook helpen het product bekend te maken. Heb je een foto van Vettel in die stoel voor jou? Ja, absoluut. En daar mag je mee aan de. Daar... Nou, daar zou ik me verder niet te veel zorgen ja, maken. Ja, inderdaad. Dat gaat wel goed komen. <hijen> ben je al miljonair ja. inmiddels? We zijn er wel miljonair, ja. Maar dat zijn we ook in het geluk en dat is ook heel belangrijk. <hijen> Alles moet kloppen. Balans moet goed zijn en dan uh, komt de rest vanzelf goed. Nou, het was ontzettend leuk om uh, wat meer over te horen. Absoluut. U hoorde, Fernando Smit. Bedenker dus van de place seat. Volgende maand komt de professionele versie uit. Ook voor de gewone gamer. Hartelijk dank voor je komst. Hartelijk dank.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 De opvarenden willen het taboe op homoseksualiteit... binnen de Hindoestaanse gemeenschap doorbreken. En ook Defensie heeft voor het eerst een eigen boot... en de militairen varen in uniform mee. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo staat een auto in brand. Daardoor staat er tussen Afrit Forst en Tweelo een file van 2 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A2 bij Utrecht richting Den Bosch... staat van Nieuwegein 2 kilometer de wegwerkzaamheden. En in Spaar en Wouden is vandaag Dens Valley. Daardoor staat de file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen het Rottepolderplein en Knoop het Velsen 6 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium het cultuurprogramma van de Avro met Hans Smit. Goedemiddag, hartelijk welkom bij deze zomereditie van Opium. Tot half vijf hoort u gesprekken die eerder zijn opgenomen... aangevuld met actuele informatie. We beginnen met de ijdele klanken van een harp. De harpklanken die Remy van Kerster vorig jaar speelde in onze talentenrubriek de 80 seconden. En of het door dat optreden komt of niet, dat weet ik niet. Het is daarna in ieder geval snel gegaan. Want de komende week is hij Artist in Residence bij de NJO Muziekzomer. dus een festival waar jonge muzici door heel Gelderland meer dan 70 concerten op uiteenlopende locaties spelen. En Remy mocht een eigen programma samenstellen, toch Remy? Goedemiddag. Hoi, ja, dat klopt. Ik, ja. uh, ik was helemaal vrij om, uh, om te doen wat ik uh, wilde, krijgen, een soort carte blanche om uh, de, de komende weken, uh, ja, super fantastisch programma te gaan doen. Ja, dat is uh, vrijheid voor een artiest natuurlijk, helemaal te gek. Ja, ongelooflijk, o ook wel enigszins angst te jagen, want wat, ja, wat moet je daarmee nou doen als je alles mag eigenlijk? Ja, uh, wat doe je dan? Sorry? Wat, wat doe je dan inderdaad? Uh, nou ja, het uh, is dus de muziekzame van de NGO, Dus het uh, uh, Nationaal Jeugdorkest. Yeah. Uh, Wat inmiddels niet meer nationaal is, maar eigenlijk internationaal. Met commissie van over de hele wereld. Dus, uh, nou ja, aangezien uh, ik ook met hem mocht spelen, uh, was dat in ieder geval een grote wens voor mij om een, om een harpconcert te spelen. Yeah. Uh, die hoor je niet zo vaak. En uh, nou ja, dat is, uh, vind ik, het allermooiste om te doen met orkest spelen. Uh, en de harp, ja met de harp volledig in de spotlight. Dus ja. uh, dat was niet zo moeilijk. Nee. En, uh, nee, verder had ik ook echt een aantal andere ideeën die ik heel graag uh, mm -hmm. wilde gaan, uh, gaan uitwerken. Je gaat met, met 13 concerten, uh, 13 van de 17 stukken, daar speel je zelf ook mee, hè? Ja, het is, het is inderdaad uh, uh, heel erg druk. Uh, het, het, het, vanaf maandag uh, speel ik zo goed als elke dag, twee weken lang. <laughs> en, uh, ja, dat, dat, dat hebben ze wel tegen me gezegd, van nou, realiseer je, het doet wel erg veel, al zou je niet wat binnen doen, maar uh, nou ja, ik dacht, oh, dat komt allemaal wel goed. Maar inmiddels uh, ja, is, het toch wel, is het toch wel heel veel. En vooral omdat er vier verschillende programma's uh, door elkaar zijn. Ik speel vanaf dinsdag een harpconcert, maar verder heb ik ook een kamermuziekprogramma Ik heb een uh, programma uh, wat ik speel met Claire en McFadden, uh -huh. wat ontzettend leuk is. Uh, natuurlijk een geweldige dus met zo iemand te kunnen werken, is heel mooi. En... Het programma is ook nog eens heel bijzonder, uh, want het uh, is, is gebaseerd op uh, gedichten van Billy Collins. Ja, die Kees van Koten heeft dit... vertaald, toch? Ja, precies, ja. ja. ja. En, in Nederland is het een vrij onbekende dichter, maar Kees van Koten heeft hem een stuk bekender gemaakt uh, door uh, zijn gedichten te vertalen. Ja. in het Kees van Koten uh, gaan we overigens na, na drie uur hier horen in dit programma. Kees ja. van en, en je gaat ook een stuk spelen, want normaal is dat een harp is, die speelt met acht vingers, maar jij gaat met tien vingers spelen. Heb je zulke grote handen? Uh, yeah. Nou ja, eigenlijk al een tijd vraag ik me, me af waarom je de ping niet gebruikt. Ik heb inderdaad een redelijk grote handen. En yeah. uh, nou ja, af en toe uh, gebruik ik hem als stiekem, aangezien ik uh, nogal veel, uh, veel bewerkingen maak, ook voor pianomuziek. En daar, dat is natuurlijk sowieso voor, voor tien vingers geschreven. Yeah. En ik kwam er eigenlijk achter dat het ja, voor de harp af en toe uh, niet altijd, maar vaak toch ook prima kan. En uh, gisteren heb ik het, het stuk in, uh, in première gebracht. Dus dat was, de, ja, was ontzettend spannend natuurlijk. Uh, het is een heel uitdagend stuk. Uh -huh. En ook echt een stuk dat als je dat hoort, uh, dan kan je ideeën over de harp. Dat het, uh, wat mensen wel vaak denken, dat het engelachtig is en zacht. En, nou, dat is nooit meer hetzelfde na het horen van dat stuk. Echt uh, de harp uh, die, die wordt... Uh, ja, volledig benut, al ja, alle mogelijkheden hem, je kan, je kan, tot in het... Uh, je kan X7 hem ook laten, uh, laten brullen en, uh, en uh, gieren natuurlijk, en harp. Ja, dat, ja, dat is een harp. Ja, is stuk... echt een waanzinnig stuk. En, ja. uh, dat, en, dat is speciaal en, voor en, jou en, geschreven, en, toch ook, dat stuk? Sorry? Dat is speciaal voor jou geschreven ook, hè, dat stuk? Ja, ja dat is uh, inderdaad aan mij, uh, aan, aan mij opdracht. ja. Ja, dus een wereldpremière ook nog eens. Goed. Ja. Nou, uh, de, de NJO-muziekzomer is door heel Gelderland, uh, als ik het goed heb begrepen, van 5 ja. tot 21 augustus. Oké, okay, nou ik wens je daar heel veel plezier uh, de komende tijd. Hartelijk bedankt. Oké, okay, en kom nog eens terug hè, voor een 80 seconden. Lijkt me leuk. Dat <laughs> doe ik. Oké, okay, okay, dag. Remy verkisteren was dat. Uh, ja, we gaan verder met, uh, met uh, andere muziek. Het, uh, het podium van Opium puilde uit op, uh, in april afgelopen jaar. Uh, van, nee, dit jaar. Uh, negen zangeressen en vijf muzikanten van de African Mama's. Bijeengebracht door Leonie Jansen. Die brachten een uh, uitzinnige ode aan de Zuid-Afrikaanse zangeres Miriam Makeba. Cool, Prachtig. Pata, pata door de Afrika Mama's was dat. Augustus en september, dat zijn de maanden van de hooggespannen verwachtingen. Wat worden dit seizoen de grote hits? Wie gaan doorbreken? Welke spannende samenwerkingsverbanden gaan we zien? Uh, een van de vroege literaire hoogtepunten afgelopen seizoen... seizoen was de roman Vaslav van Arthur Japin. Hij vertelde in Opium hoe hij voor het eerst hoorde... over de legendarische danser Vaslav Nijinsky. Ik kreeg zijn dagboeken. Uh, op de dag waarop dit boek speelt, mijn roman speelt, is hij een dagboek begonnen, 19 januari 1919. Ja. En in dat dagboek lees je heel goed van binnenuit beschreven hoe iemand uh, langzamerhand afglijdt uh, in de psychiatrie uh, belandt. En uh, raakte zo gefascineerd. Ik zat op de theaterschool. Want ik moest een eindprogramma schrijven. En toen heb ik hier een toneelstuk over geschreven. En uiteindelijk hebben we dat niet gespeeld, omdat uh, ik maar één iemand had. ik had drie, precies dezelfde drie figuren die in het boek. of drie van de vier figuren die nu in het boek. Een rol spelen. Er uh, zaten ook in het toneelstuk. En uiteindelijk heb ik een bewerking gemaakt van uh, Nagelaten Bekentenis van Eemans. Uh, en gespeeld. Maar, uh, dus ik, ik ben er al inderdaad 30 jaar geleden. Uh, kwam die op mijn pad. Het ligt in een la. Het komt er ook niet meer uit? Uh, nee. nee. Nee. Het is nu een verzoek van iemand die zegt. Nou, dat wil ik dan een mooi uitgeven. Maar ik, op een dag komt het. Ga ik nog een keertje stiekem zo bladeren. En als het maar iets niet bevalt, dan leg ik het meteen weer weg. Nee, maar 30 jaar terug. dat, dat, dat, dat kan dus. gewoon niet goed zijn. Nee, Kennelijk was de fascinatie voor deze Nienski zo groot dat je dus 30 jaar later ja. alsnog uh, tot hoofdpersoon van een boek. Nou, in, in de loop van de jaren er verschijnt steeds meer over films en, en documentaires nee. en beelden. Dus je is je verzamelt in die gekke grabbelzak die iedere mens bij zich draagt. Het gaat van alles in de loop van de tijd. En, ja. Uh, ja, op een gegeven moment was mijn uh, interesse zo groot weer dat je denkt. Goh, ik, het gaat altijd met nieuwsgierigheid. Dus ik moet naar een, met een bepaalde vraag waarmee je zit. En dat was denk ik in dit geval. Uh, nou, ja, nee, ik ging teruglezen, de dagboeken. En toen, uh, een paar jaar, drie, drie jaar, vier jaar geleden. En toen herkende ik eigenlijk allemaal zinnen die hij. Schreef in zijn steeds verder afgeleidende waanzin. Um, die ik heel erg herken. En die ik in, in mijn lezingen vaak roep. En die in mijn boek staan. En, en, dus de, en, en, er een hele nou, ja, ja, Een soort oproep om, om lief te hebben. En om elkaar te herkennen. En nou, eigenlijk misschien wel <lacht> je af te sluiten van de televisie. Als de televisie <lacht> ja, ja, ja. was geweest. Maar uh, ja, heel veel van dat soort dingen. En ook inderdaad de hang naar zijn stilte. naar Mijn, ja. mijn hang om, om je... Dus dat herkende ik. Ik herkende veel. En misschien dat ik dat intuïtief aanvoelde toen 23. Was. maar uh, in ieder geval uh, nu herken ik dat wel en ik, nu was mijn mijn interesse eigenlijk van uh, ik denk dat het, het thema van het boek echt is van hoe als je leven je niet bevalt en de dingen om je heen bevallen je niet en je kunt je daar niet goed tegen weren zoals hij dat niet kon. Um, uh, hoe pak je dan de regie weer terug over je leven? En hoe, hoe, waar haal je die moed vandaan? Mm -hmm. En wat voor gevolgen heeft dat? Met name ook voor de mensen om hem heen. Want het zijn de mensen om hem heen in dit boek ja. die vertellen um, wat er met hem gebeurt en, en wat hem dat doet. Ja. Ik heb ergens gelezen dat je zegt van, van in feite is waanzin, gek worden, is, is, een, is een keuze. Dus heeft hij gekozen uh -huh. om nauwzinnig nou, te worden? Dat hoop ik. Uh, dat is mijn eigen uh, kinderlijke fascinatie. Mijn vader is op een gegeven moment in een psychiatrische inrichting beland. En uh, ik ging daar elke zondag op bezoek. En dat wordt op zich heel, het klinkt heel gruwelijk. Maar het is niet leuk. Maar het wordt ook wel weer heel normaal. En ik zag daar mensen die mij, sommigen wel, leken me diep ongelukkig. Maar sommige mensen leken me daar ook eigenlijk wel gewoon op een plek. En vrolijk. En met name één, iemand die ik me goed herinner. Een jongen die een orkest geworden was. Een jongen van, nou, ik weet niet, een jaar of 18 of 20... Als je klein bent, kan je leeftijden niet zo goed schatten. Uh -huh. uh, en die was me toch intens gelukkig bezig om muziek te maken... met zijn lichaam en op en neer te lopen door die gang. En ik dacht als kind, want ik zocht natuurlijk naar een soort... ja, je hebt een soort verantwoording voor jezelf, voor die situatie. Je moet, als je de werkelijkheid voor waar aanneemt... dan is die meestal te zwaar om aan te nemen. Dus om ermee om te gaan. Dus ik moest een soort oplossing vinden. En weet dat ik toen als kind al dacht... nou, ze hebben allebei... of die andere was een vrouw die, die, die wel op helsneven... Negatief zat ingezoomd, Maar deze jongen had, had gefocust op iets, iets moois. En ja. ik dacht van nou, als je, dat kun je dus kennelijk doen. En misschien is dat dan, als je die werkelijkheid niet aan kunt. Misschien wel helemaal niet zo erg. Ja. Dan kan je binnen die hele beperkte dingen die je nog kunt. Ja. Ja. Misschien is daar ook wel gelukkig Maar dan, te dan zijn. is het nog geen keuze natuurlijk. Dan is het is het dat je gelukkig kunt zijn met. Je beperkingen. Ja. Je... ja, absoluut. En, maar daarom hij in het dagboek van Vaslav van Van Jenski, maar zo Omdat um, daar lees je bijna wel alsof het een keuze ja, ja, ja. is. Misschien wel een negatieve keuze, maar weliswaar een keuze. Hij probeert van alles om de mensen nog te bereiken. En merkt dan eigenlijk dat dat niet lukt. Dat ze hem niet goed, goed horen. Het dat het, dat het, ja. En hij, toen dacht hij nog, ik schrijf het op. Want het dagboek was ook bedoeld om gepubliceerd te worden. Um, maar goed, dat heeft hij dan niet meer meegemaakt. op een gegeven moment sluit hij zich af. En... Ja. ja, die, die, die uh, allesbepalende dag, 19 uh, januari 1919, uh, beschreven vanuit uh, meerdere uh, personen die een belangrijke rol in zijn leven speelden. Zo'n vrouw, die, die left, de, de leider van het ballet Rus. Zijn een ex-minaar is dat, ja. En Peter, zijn bediende zou ja. je het kunnen noemen, maar bijna meer dan een bediende. Ja, ja het is, het is, hem, hem, hij was officieel de stoker, een historische figuur. Het, het is een uh, um, man die mij intrigeerde, omdat hij de eerste was die uh, zag dat er iets aan de hand was. Met Waslaf. We weten heel weinig over hem, over deze Peter. Uh, maar wel dat hij dit, dit als eerste gezien heeft. En dat had een, de reden dat hij als kind in dienst was... in het dorp. dit speelt in St. Moritz. En hij was Maria nou echt nog geen vijf geen kilometer verderop... Uh, in dienst als kind bij Nietzsche. En hij heeft bij Nietzsche exact hetzelfde zien gebeuren. Nietzsche, die ook op een gegeven moment in de straat opging... om de mensen uh, bij hun lurven te pakken en te zeggen van nou... En een, het een paard omdat En omdat hij even mishandelt. Ja, precies, ja. de, de dierenliefde die, die helemaal doorslaat. En dat was bij Vaslav ook. Die was heel extreem uh, vegetarisch, zeg maar. Hij zegt, ik voel die pijn van die beest... en ik kan, ik kan niet over mijn hart verkrijgen dat nee. mensen dat eten. Yeah. Mijn idee was eigenlijk... als je zoiets twee keer in je leven ziet gebeuren... dat moet een invloed hebben op jou. En dat, daarom heeft hij eigenlijk bijna, die Peter bijna het grootste aandeel in het boek. Um, dat is iemand die geboren is in die bergkom... en er eigenlijk zijn hele leven nog nooit uit geweest is. En eigenlijk door dat hij ziet hoe die mannen met hun uh, werkelijkheid omgaan... hoe ze hun, hun leven in handen nemen. Uh, kijkt en voelt in zichzelf of daar ook niet misschien iets meer in zit... dan, uh, dan er van hem verwacht wordt. Ja. En, en dan uiteindelijk een grote beslissing neemt. En uiteindelijk groeit hij zo dat hij misschien wel verder gaat... dan het dal waar hij al zijn hele leven gewoond heeft. Ja, in ieder geval heeft hij daar de, de, de impuls toe. En de, de suggestie is inderdaad dat hij, dat hij dat gaat doen... ten koste weer van, uh, van iets anders wat hij, wat hij moet opgeven. Ja. De andere uh, belangrijke persoon, Diaghilev, die, die, die uh, uh, zoals je zegt, zijn, zijn ex-minaar... die hem groot heeft gemaakt, in feite. Ja. Maar hem op een gegeven moment uit het beeld ziet verdwijnen... omdat Nijinsky trouwt met een vrouw. Ja. Een, een vrij grote sprong of uh, omslag. Ja, dat, dat, dat, dat zijn jouw woorden... Dat het is, het is niet, ligt niet in de lijn en verwachten. zo zeggen. zeggen. Zo, ja. zo enorm gek vind ik het nou ook weer niet. Maar uh, de manier waarop was nogal wonderlijk. Uh, deze Romola, Kijk, al die mensen in het boek. Uh, niet Peter, maar ook die Diaghilev en ook Romola, uh, Hebben allemaal op hun manier dat leven in handen genomen. En bij Romola was het zo dat ze op een gegeven moment... Uh, met haar moeder, die een beroemde actrice was in Hongarije... Uh, in het theater zit en de balerius komt optreden. En daar is de god van de dans, Nijinsky, komt op. En zij zit gewoon in de zaal, meisje van 23 en denkt, weet je wat, die man, die ga ik pakken. Die neem ik. Dat wordt mijn man... Iedereen uh, klaar te voor, gek? Ja, het, het is net of ze blind is voor het feit dat hij homoseksueel is. En verder, maar ze heeft een ijzeren wil. Ze is 23 en begint dan te dansen. Ja. Nou, dat is in onze tijd ondenkbaar en onmogelijk. Maar ze schopt het zover dat ze inderdaad in die ballerus op een gegeven moment wordt aangenomen. Wel helemaal in de onderste regionen. En dan duurt het nog heel lang voordat ze de sterren überhaupt kan benaderen. En dan nog een tijd voordat ze een gesprek kan voeren met Nijinsky een keer. En, uh, en dan gaat het gezelschap naar Zuid-Amerika. Hmm. En Diagel heeft, heeft heel veel angsten... en is bang voor water en gaat niet mee. En uh, op... Die bootreis, in die drie weken. Euh, ze, zoekt zij toenadering tot hem. Ze spreken elkaar staal niet, ze kunnen elkaar niet eens verstaan. Ja. Maar. Op het moment dat de boot aankomt, direct voordat de Jaakleef er ook maar überhaupt iets van kan horen. trouwen ze. En dan heeft ze hem. En euh, het bijzondere is dat zij in de geschiedenis. weliswaar gezien wordt als. als de grote boosdoener. Want. de Jaakleef wordt zo boos dat. niet eens nooit meer kan dansen. Dus bijzonder aan haar is natuurlijk dat ze alles inzet op die god van de dans. Op het moment dat ze hem heeft, danst hij niet meer. En ze is haar hele leven bezig om hem nog weer op dat toneel te krijgen om er iets mee te doen. Maar um, ze heeft ook wel haar hele leven voor hem gezorgd. En ik was eigenlijk nooit van plan om dat stuk over Romana te schrijven. Maar uh, de Jagielif is aan het woord. En die zei zulke lelijke dingen over haar, dat ze gewoon in mij boos werd. En zei, ja maar wacht eens even, zo is het helemaal niet geweest. En hoe komt het dat ik eigenlijk altijd de kwaaie pier ben? Want vanaf deze dag, die 19 januari 1919, heeft ze haar hele leven voor hem gezorgd. Ze heeft hem door de Tweede Wereldoorlog heen gesleept. Ze heeft hem gered van de Duitsers, van de, van de exterminatie. En uh, dat heeft ze allemaal gedaan. En ineens werd ze zo boos. Ik denk, nou ja, dan moet ze ook haar kant van de zaak maar vertellen. En toen is dat deel 3 van het ja, boek uh, ja. erin gekomen. Is, zo werkt het altijd: dat je, je gaat je eerst verdiepen in personages. en, en dan. Ik, ik las er ergens. Als, pas als je weet wat ze op hun brood hebben, bij wijze van spreken. Dan begin je met schrijven. Maar ja. zij, zij dronk zich als het ware op. Ja, zij, zij, zij diende zichzelf aan. Ik, ik wist u wel veel van er al. Maar um, ja, zo gaat het wel een beetje. Ik zeg. Vanuit de nieuwsgierigheid... Um, en het is heel vaak als je zo'n figuur... het is net een soort verliefdheid. Je wil eigenlijk alles wel van die mensen weten. Dus in die zin zeg je tegen iemand die je net kent... Zeg maar, nou weet je, we gaan vrijdag weer eten en dan vertel je me je hele leven. Vertel me inderdaad wat, welke landen heb je bereisd... en wat, wat, wat vind je lekker om te eten... en, uh -huh. en, en, en welke boeken vind je mooi. En alles wil je wel weten. En nou, in die zin is het eigenlijk hetzelfde. Als die figuren historisch zijn... en je bent daar nieuwsgierig naar... dan wil je eigenlijk zoveel mogelijk weten voordat je begint. En, en ook, hoe ver ga je erin? Maak je ook zo'n boottocht? Uh, nee, niet. Ga je veel op lijst? Nee. Om... Nou, ik ben die... erin veranderd in die serie. Toen ik begon mij.. Uh, de... Nu, dertien jaar geleden, zwarte met witte hart. Uh, toen deed ik dat wel allemaal. Ieder plekje, ook als er ja. helemaal niks te zien was. Ja. Uh, alleen maar om te ruiken. En Dan weet je niet, echt niet waar het ja. goed voor is. Dus dat werd onzekerheid of zo? Of? Nou, je eerste keer weet of, je het niet precies detailzucht, hoe... Een soort dictuizucht ook. Uh, ja, een soort drang om volledig ja. te zijn. En ook ja. en uit een soort um, respect. Want de ja. eerste keer, de allereerste zinnen die ik schreef... toen had ik dat allemaal nog niet gedaan. Ik dacht gewoon, geen idee waar ik aan begon. De eerste keer, ja. uh, lang geleden. Uh, dat je denkt, van, weet je wat, ik ga een roman schrijven. En toen ineens voelde ik zo'n gêne na een tijdje. Want die mensen hebben echt bestaan. En wie ben ik om te zeggen waar ze waren? Als ik er niet helemaal precies alles mee. Maar dat is minder geworden dus. Hoe waar is dit nu? Alles wat gegeven is. Het is echt een mannenvraag. Ja, sorry. Maar het antwoord is eigenlijk altijd: alles is waar. Ook wat ik verzonnen heb. Maar dit. Nee, anders kan je. Mooi literair antwoord. Ja, maar zo voelt het, zou ik zeggen. Ik kan het zelf heel moeilijk uitpluizen. Maar hier is het wel duidelijker te zeggen. Omdat ik hier de ware feiten heb genomen en ze in een soort een hoge drukpan heb gezet. Mensen in bepaalde situaties samenbrengt... die niet echt geweest is. Maar waardoor ze ineens allemaal dingen moeten doen. Maar waarom die stem verandert... Of die stem op een gegeven moment die ontstaat... die durf ik nu beter te vertrouwen. En dat komt omdat... Uh, over die zwarte met witte hart bijvoorbeeld. Dat is nou zoveel jaar uit. En ik krijg nog steeds informatie van mensen. En nu blijkt heel veel van die dingen die ik gewoon... want je vindt nooit alles, niet die ingevuld hebben... en die blijken waar te zijn. En sinds ik dat weet, durf ik me meer vrijheid te veroorloven. En bijvoorbeeld eerst Sankt-Morris te beschrijven... en er dan daarna pas heen te gaan. En als je dan iets vindt wat echt niet klopt, dan... Maar het Het is allemaal waar dus, dat je het weet. Nee, het is mijn interpretatie, maar voor mij is het waar. En daarom is het zo'n lastig. Dat is belangrijk, goed. Arthur Chapin was dat. En u hoorde ook nog de stem van Bert van der Veer... die ook die dag aan tafel zat in, in Opium. Vastlaffen verscheen overigens bij de Arbeiderspers. En in Hollands Diep, het maandblad van deze maand... staat een fraai portret van Arthur Japin en zijn huis in de Dordogne... met een balletstudio erbij. Dit is Radio 1 Opium. En we blijven in de wereld van de dans. Hans van Maanen was uh, te gast naar aanleiding van zijn choreografie... Without Words bij het Nationale Ballet. En wie denkt dat Van Manen, uh, ja, nou Inmiddels uh, heeft hij toch al wat choreografie op zijn naam staan... dat hij in het grootste geheim met zijn dansers werkt... en geen pottenkijkers duldt. Nou, die heeft het mis. Hij heeft juist enorme behoefte aan commentaar van vrienden. Het is altijd zo dat ik... Uh, ik heb nogal wat publiek als ik maak. Want mij kan het niet schelen als ik op mijn vingers gekeken word... En, uh, ja, dat zijn toch eigenlijk wel uh, trouwe vrienden. En, uh, ja, daar hoor je wel van of het goed of niet goed is, hoor. Nou, dus als, terwijl u uh, bezig bent met, met de dansers... zijn er mensen bij die zeggen van, nou Hans, ik zou het toch anders doen? Nou, nee, zo gaat het niet. <laughs> uh, het, uh, uh, uh, hoe heet het? Uliana Lopatkina, een van de werelds grootste danseressen... Mm -hmm. van de Kirov, die uh, nogal wat doet voor mij in de Wereld op Gala's. Die kwam weer naar Nederland toe en... Uh, die zag mijn laatste repetitie van het vierde stuk. En uh, nou, daar was ik dus mee bezig. En uh, ik zat s'avonds met haar in een Chinese restaurant te eten. En zij is ze altijd reuze enthousiasme. ze zijn niet. Ja. <laughs> dus, Dan weet ik, je al hoe laat het is. Ik wist een beetje hoe laat het was. Ja, dus op een gegeven moment kon ik het toch niet laten om te zeggen. Hoe vind je het? En uh, toen zei ze tegen mij van ja, ik vind dat... Ik heb de eerste drie panadeus, was een doorloop, dat was klaar. En toen mm -hmm. ik heb je de laatste paradeus bezig, was, zei ze... Het, leek nog wel, het lijkt nog wel een beetje op die eerste paradeus En ik wist het, ik wist het. Dus ik dacht, oh <lacht> god, dus. Nou, uh, haar naar het hotel gebracht, ik naar huis gegaan. Ik dacht, Hele ik avond verpest. In ieder geval slapen. <lacht> ja. En ik kan ongelooflijk goede dingen van me afzetten. Maar toch, s morgens, om zes uur werd ik wakker. En toen was het niet zo leuk, nee. En, en, en dan, wat, gaat u dan s'morgens uh, morgens nog in de pyjama... Uh, nee, nee. Het bedenken van hoe moet het anders? Nee, heel, ja, nee, ik wist dat ik op de verkeerde weg zat. En ik had, Godzijdank, om, uh, om half twaalf of zo uh, repetitie. Mm -hmm. En het, wat het voordeel was, datgene wat ik gemaakt had, dat hoefde ik niet veranderen. Maar ik kon hetgene wat ik gemaakt had, daar kon ik verandering in aanbrengen. En dat moest ik tot het einde toe heel rigoureus doen. Ik had toen nog maar een klein stukje. En Godzijdank is het gelukt, ja. Ja. Op een gegeven moment zijn de, be zijn de bewegingen en de varia variaties zijn op. Je hebt alles al een keer gedaan. Heeft u nooit dat gevoel? Uh, uh, nee, dat heb ik helemaal niet. Uh, kijk, je kan nooit onder jezelf uitkomen. Het bestaat niet. Hè? Dus als de critici is, zeggen, is typisch van manen, dan zal dat wel zo zijn. Ja. Maar oh. er gebeurt altijd wel iets wat ik nooit eerder gedaan heb. Want je bent altijd op zoek. En het is trouwens het geld voor iedere kunstenaar dat uh, iedere keer... Uh, begin je weer opnieuw, uh, iedere keer opnieuw, als ik een nieuw ballet maak, lijkt bijvoorbeeld een nieuwe schilderij. Uh, begrip opnieuw met al het glazen wat erbij te pas komt. Wat is ja. dat, gelazen? Nou ja, ik bedoel als je weer ongelooflijk op zoek bent. en dat je probeert jezelf niet te herhalen. terwijl je niet onder jezelf uitkomt, natuurlijk. Mm -hmm. Maar je probeert natuurlijk wel. Je kan ook niet van het. Eh, altijd, weet je wat? Dat zeiden ze toch altijd. van Picasso. Dan was het weer zo. Dan was het weer zo. Dan was het weer zo. Als je een tentoonstelling ziet van Picasso. dan zie je Picasso van het begin tot het einde. En van alles wat hij gemaakt heeft. zie je dat Picasso is. En zo hoort het. Want als je geen stijl hebt, is er ook geen sprake van zo is dat. Het Nationaal Tablet bestaat het jaar 50 jaar. In september wordt dat gevierd met een jubileumvoorstelling... waarin choreografieën van de drie huishoreografen... Tour van Schaik, Rudy van Danzig en Hans van Maanen te zien zijn. Dit is Eep Not Mais. Tot zo, na drie uur.